uur. Remons Reemer de Tennessee Tuin hoeft zich niet langer psychisch te laten begeleiden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het Hof handhaaft hiermee een eerdere uitspraak van de rechtbank. Van de Graaf werd in 2014 onder voorwaarden vrijgelaten. Een van die voorwaarden was dat hij zich liet begeleiden door een psychiater. Na enige tijd concludeerde de psychiater dat begeleiding niet langer nodig was. Maar de staat was het hier niet mee eens en eiste dat de begeleiding doorging. Het Hof bepaalde verder dat Van de Graaf wel moet blijven meewerken aan de evaluatie van de voorwaarden voor zijn vrijlating. En ook moet hij zich blijven melden bij de reclassering en moet dan ook alle vragen daar beantwoorden. In een huis in Groningen zijn vanochtend vier handgranaten gevonden. Ze lagen op een zolder in een woning aan de Adriaan Pauwstraat in het noorden van de stad. 24 huizen zijn ontruimd en de omgeving is afgezet in een straal van 150 meter. Twee bouwvakkers waren bezig met een renovatie toen ze op de zolder een plastic tas zagen. De mannen hebben de granaten in een bouwcontainer gelegd. Het is niet duidelijk of de granaten op scherp staan en van wie ze zijn. De exclusieve opruimingsdienst Defensie zal de granaten onschadelijk maken. Het treinverkeer van en naar Den Haag is verstoord. Tussen Rotterdam en Den Haag rijden geen treinen door Koperdiefstal. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag rijden minder treinen... doordat er vannacht brand was in een spoortunnel. De NS verwacht dat de stremming tussen Rotterdam en Den Haag... tot half 1 gaat duren. In Den Haag worden vandaag veel bezoekers verwacht vanwege Prinsjesdag. En dan, het weer. Er zijn vandaag grote verschillen. In het westen en noordwesten valt een enkele bui. Maar en op de meeste plaatsen is het verder droog. In sommige regio's schijnt flink de zon. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen 8 kilometer, 10 minuten extra. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is toch nog meer dan een half uur. Tot zover de verkeerszicht. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als paus en greetje. Met rendezvoetjes in een klein caféetje. En slenteren in de schijn Met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De naam.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 Werft mee de wereld rond. Ze slagen bij ons in de buurt, die heeft zijn hierigheid Mijn hond, het is een rare case, want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt meneer dan iets zin. dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts is uit, en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart.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 Vaak Kom ik er op visite? Nou, dan staat het klaar. Dat is een schiepertje, dat is Onze schieper met uit de lekker snoet. Dat is een schiepertje, dat is een schiepertje. Onze schieper die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch. Die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus brons nog zo gezegd.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 Kosia, Keetje Tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres onderaan met kleine herdersjongen.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 Waar men geen herdersjongen toevertrouwt, neem je fluit weer op en zoek de edelrijd. In de bergen ligt jouw paradijs. Oh.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 Een lekker potje bier, bier, bier. Aan de spier, spier, spier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juist, juist. Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de reis. Heer. Het eerst bij Keulen Mijn tante was over het dek Als een jong Peulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teun Bootsplank was pistoes Ligt je saar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 En hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troost. Ik verloor. Al Je glimlacht weer. Ben je hem weer vergeten Dat zegt iedereen in mijn omgeving Maar ik weet Dat is niet waar Deze tranen brogen niet. Dit gevoel Gaat nooit voorbij Want verdriet om echt te liefde Is te zwaar Om mee te dragen Want hij houdt niet meer Van mij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 Dat ze het maar verzon, dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de nom. En verklikte daar de nom. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan.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 Je hoeft niet dan te vragen, ik blijf je altijd trouw. Oh, oh. Ben Lansing met O.O. Oh oh Rosa. En daarvoor Cornelis Vreewijk. Vreeswijk moet ik zeggen, met de Noze en de Non. Dat was een hit in 1972. En de volgende acteur. wat uit de hit 1948. Alone Again, Naturally. Omsprongen van Gilbert O'Sullivan. En in de Nederlandse versie eerst vertolkt door Kees van Koot en Wim de Beat. En uh, daar zong hij het liedje, of het, het zinnetje in. Toen was geluk heel gewoon. Waarna uiteindelijk een televisieserie naar nou vernoemd is. En de, stad Rot de Rotterdam heeft hem in 2000... de Wolfert van uh, borsele toegekend. En in september 2007 komt hij samen met Bert... Nico Demme een speciaal havenlied dat hij de gehoor bracht... tijdens de opening van de Wereldhavendagen in Rotterdam. En in 1983 en 1991 heeft hij de stem van Lucky Luc ingesproken... bij de gelijknamige serie. We hebben het natuurlijk over Gerard Cox. En in 1974 had hij een hele leuke hit. U hoort hem nu.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 Spijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. U is me eerst maar een droppie, dan zing ik het een kopje van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zing maar mij de mijn melodie. Ik heb maar heel weinig tijd heen, en ben mijn stem zin. ook nog kwijt. Toe geef me zing, eerst maar een droppie, dan zing ik hem een kopje van ik hou van jou. Dat is toch wat jij hoort en nou, zoals een vroegere tijd. Straks zal de zon weer scheet. Dat nou werd genieten. Ieder die ons ziet, zegt toch ze niet. Om op te schieten, daarom gaan we in ons, ons eigen belang maar na, na de nooduitgang nood is maar de raak, maar op te vaak om op te schieten. Zeg, hebt u ons feed op uw tv? graag op iets zitten als we dan, dan nog krijgen. Een eigen eigen dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat waar het toch niet staat. Om op te schieten. Om wat te doefen is. Is. is. Om op te schieten. Zegt nou eens die kan. Nou Van zo span, Van zo span. Nou echt genieten. Ieder die ons ziet. Die ons dan ziet. Zegt op zijn Zeg toch zijn bied. Om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang. Maar naar de nood is maar raar, maar, raar, maar al te vaak, maar al te vaak om op te schieten. schieten. Zo hebt u ons vee, op uw tv, op uw tv, graag op visite. Als we, Als we dan, dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, zo apparaat het zal niet staan, om op te Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten. schieten. Cowboy. Maar Charles bij de vrouwen had hij niet. Tot hij op een keertje naar Tirol ging. Want hij leerde daar een jodel niet. Weer in Texas aangekomen. Jodelde hij opgewekt en blij. Alle meisjes kwamen er om hem heen staan. Riepen Johnny, jodel eens voor mij. Oh, Johnny laat je jodel nog eens horen.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 Read it, read it, read read it, read do that that, read read rip that it, met je jodel kun je ons le Oh, Johnny, laat je le nog eens le Johnny, laat je jodel nog eens gaan. Als je le dan zijn wij verloren, want dan kunnen wij je niet weer staan.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 Muziek van Jeanette van Zutphen met Bonjour Mon Amour en daarvoor de Sanchez met Anne-Marie. Het is bijna 12 uur tijd voor mij om afscheid voor u te nemen. Uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Met Zandvoort uit Zandvoort een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En als u nou denkt dat ik heb het programma gemist of eh, ik wil het nogmaals beluisteren.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 Ja.